ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Voorzitter Wintjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is verbaasd over het alarm van minister Ascher over de arbeidsmigratie binnen de EU. Volgens Wintjes is er bij de onderhandelingen over het sociaal akkoord intensief over dit probleem gesproken... En zijn er afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld over de aanpak van schijnconstructies met malafide uitzendbureaus. Ascher schrijft in een opiniestuk in de Volkskrant dat armere en minder hoogopgeleide burgers in het westen... zien dat veel nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen. Ascher wil dat landen meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld bij de aanpak van die malafide uitzendbureaus. Er worden nog bijna 200 opvarenden vermist van de Filipijnse veerboot... die gisteren zonk na een aanvaring met een vrachtschip. Meer dan 600 mensen zijn gered... Er zijn tot nu toe 31 lichamen geborgen. De veerboot zonk binnen een half uur. Veel mensen sprongen overboord toen bemanningsleden nog bezig waren om reddingsvesten uit te delen. Op het Portugese eiland Madeira woeden bosbranden. Bij de hoofdstad Funchal is het voorzorg een ziekenhuis ontruimd. 150 patiënten zijn in legerbarakken ondergebracht. 49 ernstig zieke patiënten hebben onderdak in een ander ziekenhuis gekregen. Het vuur brak gisterochtend uit in de bergen ten noorden van Funchal. Omdat het gebied bergachtig en moeilijk begaanbaar is... is het voor de brandweer lastig de bosbranden onder controle te krijgen. In het westen van Afghanistan is een wegenbouwproject overvallen door een gewapende bende. Negen werklui en een politieman zijn gedood. Het project wordt gefinancierd door de Duitse regering. Steeds vaker zijn dit soort projecten doelwit van gewapende bendes. In het zuiden van het land, in Helmand, kwamen vijf leden van een familie om het leven toen ze op een bernbom reden. Onder de doden zijn drie kinderen. Het weer. Het blijft droog en de zon schijnt geregeld. Middagtemperatuur maximaal 25 graden. Later vanavond gaat het regenen. Morgenochtend is die regen er nog. Smiddags blijft het vaker droog, is de zon af en toe te zien en wordt het 20 graden. Dit, was... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 drambron maar is die Walter en de kikkers met Epi Bora daar is de zon in Epi Bora in Epi Bora daar is de zon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 jij begrijpt, wil ik ook mijn geld, al ben je mijn. In het leven iets doet, al is het dan voor niets, dat doet een mens goed. Dat heb ik. Jij krijgt van mij, dat krijg ik van jou. Wat jij krijgt van mij, dat krijg ik van jou. Ik voel nog steeds. Neem De achterdeur maar en halen, kom door je haak. Sluit de deur zo zachtjes als je kan. En als er ooit iets tussen ons mocht komen, dan. Als je kan Sluit de deur zo zachtjes Als je kan Neem de achterdeur maar En haal een kam door je haar Sluit de deur zo zachtjes Als je kan Lopen het nog niet weg. Iedere deze ochtend een uur lang alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ook hoorde u zojuist vader Abraham en Walter met Papi. Betaal nu maar gauw. En daarvoor Walter en de kikkers met Ip. Hoera, daar is de zon. Nou, gelukkig is die zon wat minder warm als vorige week. Want vorige week, persoonlijk, uh, is het bijna net iets te warm. Hè, boven die 30 graden. Waarschijnlijk bij u ook dat u denkt van... Wat vreselijk warm, zo vies benauwd, zo zweterig. Zandvoort en Zandvoort, we gaan door met muziek... want daarvoor luistert u natuurlijk naar ZFM Zandvoort. Sandra en Anders. dat is de naam waaronder zangeresse Sandra Remer en zanger-componist Dries Holten... in de periode van 1966 tot 1975 samen optraden. De twee ontmoetten elkaar in 1966 in Utrecht. Als duo behaalden ze een vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival... van, dat was 1972... Winnaar het jaar was de inzending van Luxemburg... Vicky Anders met Apertois. En in 1975 verbrak holte de samenwerking... en vormde Rosie Perri een nieuw duo. Met de, als onder de naam Rosie en Andres. Sandra Heber ging verder als solozangeres en tv-presentatrice. En ze heeft twee keer solo aan het Euroversie Songfestival de, deelgenomen. In 1976 met de parties over... waarmee ze op de negende plaats kwam... En in 1979 onder de naam Sandra met Colorado. Met het laatste nummer bereikten ze de twaalfde plaats. Hollands goud, Nee, Zandvoort uit Zandvoort. We gaan door met alleen maar die mooie gouden Hollands plaatjes. Sandra en Andres met Jingboom de Ratata. en En moord, ja dat heb ik al zo vaak gehoord, want met de liefde Salah Dat was Ria Valk met poing, poing, poing. En daarvoor Ad van Horen met zijn naam was Aagje. En daarvoor Sander is een ander met Jing Boom Teratatata. Zandvoort uit Zandvoort. Alleen maar mooie Hollandstalige muziek. Zometeen onderweg Nelken met bij Muziek en Rode Wijn en Hit uit 1976... is die Frank Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944 is een Nederlandse zanger, songfreight, muziekproducent en acteur... en u kent hem natuurlijk als Boudewijn de Groot. Hij werd geboren in een Japanse interneringskamp in Batavia... tegenwoordig Jakarta, voormalige Nederlands Indië. Zijn moeder overleed in juni 1945 in het Japanse internkamp Chideng. En na de oorlog in 1946 keerde het gezin terug naar Nederland... waar de kinderen, Boudewijn, zijn broer en zus... in verschillende gezinnen werden ondergebracht zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam De grote recht in het gezin van een tante in Haarlem. En in 1951 keerde De Groot voor vader voorgoed terug uit India, Waarna hij in Nederland hertrouwde. Het gezin werd herenigd in 1952 en vestigde ze zich in César Frankelaan. Dat was in heemsteden. Hier maakte hij voor het eerst kennis met uh, Lennart Nijg. die in dezezelfde straat kwam wonen. in vriendschap sloot met De Grootse jongere stiefbroer Dirk. Beiden zaten ook op de. Grijn school, maar veel contact hadden twee niet. Ja, de groot een klas hoger zat dan Nijg. Ze waren beide geïnteresseerd in film en samen maakten ze later... in hun examenjaar 1962 met enkele andere vrienden... een 8mm filmpje getiteld Feestje bouwen... waarin een onder andere een tweetal liedjes tegen horen bracht... en die naschreven ze zich in voor de filmacademie... waar ze beide werden toegelaten. Nou, de rest is natuurlijk geschiedenis, hè. Ze eerste hit, scorde die in 1965 met een meisje van 16. En de plaat die ik voor u ga draai is in 1973. Jimmy, een nummer van de Groot of kommens van het album Hoe sterk is de eenzame fietser? Dat is vernoemd naar de eerste regel van dit nummer. Het nummer met een tekst van Ruud Engelander droeg de groot op aan zijn zoon Jim de Groot. Aan wie hij ook het nummer vertoonde. Vernoemde excuses, u gaat hem horen.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 Want dan wordt hier alleen maar slechter van. Maar liever dan. Nog de kop. De maar liever dan heb ik voor ze klok van de zakenman, Dan er wordt hier alleen maar slechter van. Maar liever dan. Nog dan heb ik voor ze klok van de zakenman, Dan er wordt hier alleen maar slechter van. Maar liever dan. Dan heb ik voor ze klok van de zakenman, want er <ikte> wordt alleen <anybody> maar slechter van. We de tijd van de leer. wordt Met Zandvoort Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep CFM en onder het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 Bij muziek en rode wijn, en daarvoor wij de Groot met Jimmy. Dat nummer kwam natuurlijk uit uh, 1973. Zandvoort uit Zandvoort, zometeen Ramses Affie met Eens in de 100 jaar. Maar eerst die Bobby Klein met Volendamse Jongen. Op zijn eigen kracht en wantrouwt alles tot zijn dood. Hij verklaart de oorlog aan het kinderhuis. En saboterend wordt hij groot. Maar, eens komt hij thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij krijgt een heel gedegen deling. de scholing en bent uit door zijn techniek. Hij vraagt met vaste hand, vroeg ingewijd, in alle kleuren van de erotiek. Mama, eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij laat zich later in de wereld gelden als een kind dat nooit een eigen naam had. Hij steelt het speelgoed van zijn vriendje weg, omdat hij zelf nog nooit eens iets bezeten had. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij zoekt zijn leven lang naar vader, moeder, broer en zus die hij nooit heeft gekend. Hij staat zijn hart in de maffet Jungle en denkt alleen maar alles rent. Mama, eens komt hij thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Mama, eens komt-ie thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Mama, eens komt-ie thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Ik hoor de muziek van Ramses Zaffi. met eens in de honderd jaar. En daarvoor Booby Klein met Volendam Jong. Zandvoort uit Zandvoort met mij, en Mario Zandvoort. Het zit er weer op voor vandaag. Uiteraard, als u denkt, want ik wil het programma nogmaals beluisteren. of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. De zangeres zonder naam met Kersenbloesem in Yokohama. Er is Wahiko's met Het Rozenbed? En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens. Hey. That's it. Als de andere morgen vroeg de klokken klinken, ziet men haar wenend aan de stille kade staan. Het is dus of de wereld voor haar voeten weg zal zinken, nu zij door tranen zijn schip weer weg ziet gaan. Kersenbloem. 身上